...inleveren bij Mikkel. Want als uh, Bayern wint, dan hoeft Anderlecht geen voorronde Champions League te spelen. Dan zijn ze meteen tot het uh, hoofdtoernooi zeg maar, toegelaten. Nu is Robben weg aan de linkerkant. Robben ziet uh, Ribéry... Ribéry kan opstomen richting het stadsgebied. Bozingwa tegenover zich trekt naar achteren. Probeert hem terug te brengen bij Robben. Maar dat lukt niet omdat er goed mee verdedigd wordt. Maar het balbezit is weer voor Bayern München. Het is even rustig geweest in de aanval van Bayern. Maar nu zijn ze er weer met Robben. Robben kijkt en loopt een paar stappen. Speelt hem dan naar buiten naar Ribéry. Ribéry denkt er is weinig heil naar voren. Dus ik ga terug naar Tony Kroos. Tony Kroos naar Timoshok. En Timoshok stapt er meteen in en maakt een paar stappen naar voren. Dat het, dan een het zijn nu uh, bijna alle spelers op de keeper na op de helft van Chelsea. Als de bal nu wel verspeeld wordt, en dan moet je uitkijken. Want de bal gaat meteen, probeert hij die de diepte in te gaan. En uh, bereikt Drogba via Mikel. Drogba moet hem aan de andere kant geven. Maar dat lukt niet, want Kalou wordt niet bereikt. Het nieuws van uh, 9 uur hoort u later op Radio 1. In de rust van deze buitengewone wedstrijd tussen Bayern München en Chelsea. De finale van de uh, Champions League. Dat zal het nieuws nu domineren. De rest hoort u straks. Als Bayern aanvalt, Gomez krijgt de bal tegen de hand. Is niet gezien door de scheidsrechterbal. Gaat naar de rechterkant. Philip Blaam drijft de bal naar Robben. Romperand. Zelfs op gebied terug naar Philip Blaam. En ja, dan moet Laam snel handelen. Als er twee spelers van Chelsea in zijn buurt zijn. En zo snel kan de aanvoerder van Bayern niet handelen. Dus is de bal ingeleverd. Onder meer bij Drogba. Lange bal naar voren van Ashley Cole. Maar weer ingeleverd bij Bayern München dat de dominant is in uh, het eerste kwartier en een beetje. zeker op goal heeft geschoten. Maar heel erg zenuwachtig is Petter Czech nog niet geworden van het spel van de Zuid-Duitsers. Wel veel bal bezit dus voor het elftal van Arjen Robben. Bal is over de zijlijn gegaan. Ashley Nicol gaat zometeen ingooien namens Chelsea. Ja, echte kans hebben we nog niet gezien. Dat uh, moet maar gaan gebeuren uh, in uh, het verdere verloop van deze wedstrijd. Vier keer gewonnen, vier keer verloren. Een finale van de Champions League door Bayern München. En eh, nog nooit gewonnen door Chelsea. De laatste keer dat Bayern trouwens won was na penalties tegen Valencia. 2001. En de eh, laatste keer dat ze hem verloren was twee jaar geleden. En eh, toen was 2-0 tegen Inter. Balbezit. Vanwege een overtreding voor Ribery Heeft gepaast op Timo Tchouk. De bal breed naar de linkerkant, en weer naar Kroos. Kroos laat even Ribéry over en dan komt de bal bij Contento. Contento met Ribéry bij zich. Moet hem geven aan Ribéry, doet het ook. Want Ribéry is de grote man. Die kan hem teruggeven op Kroos, maar gaat eigenlijk een heilloze weg tussen twee man. Maar doet dat toch heel raar aardig, omdat hij Muller bereikt. En die bal komt voor het doel. En dan kan Thomas Muller de bal net niet goed voor het doel krijgen. Wordt hij verdedigd. Maar wel ten koste van de hoekschop. Hoekschop nummer 2 voor Bayern München. Die gaat genomen worden vanaf uh, de linkerkant door Tony Kroos. Ja, dus dat is de man voor dit soort uh, standaard situaties. Centrale verdedigers met lengte zijn mee. Boateng en Timo Schoek hebben zich voorin gemeld. Balko bij de penalty stip wordt door Rob aangeraakt. En door een speler van Chelsea die met Robben was meegelopen. Dat is Bertrand, die debutant. En via hem gaat de bal over de achterlijn. Nieuwe corner dus voor Bayern München vanaf de linkerkant. En wederom, uiteraard zou je bijna zeggen, Tony Kroos. Komt de bal richting tweede paal. En uh, Tsjechië zit er bijna naast. Kan de bal met moeite richting de zijkant uh, tikken. Waar uh, de inworp dan voor Bayern is. En uh, kijkt Robben. En die ziet heel slim dat Müller daar staat. Komt de bal voor het doel. Oh, het is er, dat uh, uh, Gomez iets uh, heel moois in gedachten heeft. Ja, hij wil namelijk achter zijn standbeen langshalen. En het was helemaal niet zo slecht bedacht. Maar er was nog net één Chelsea-speler meegelopen. Wel een hoekschop die snel genomen is. Tony Kroos met de voorzet richting tweede paal. En daar laat alles in iedereen om gaan. Ook met name Thomas Müller. En die had eigenlijk moeten koppen wat in inworp voor Chelsea. Toen ons verhaal een beetje volgt bij die 0-0 stand, dan is het duidelijk dat Bayern de wedstrijd dicteert, dat Bayern vroeg is met het balbezit, het initiatief, dat het overigens ook wel een schoot geworpen heeft gekregen van Chelsea, maar je ziet toch af en toe dat het Engelse dun door de broek loopt, als Bayern zich toch meldt in het strafschopgebied, het straalt niet heel veel zekerheid uit, het spel van Chelsea op dit moment, terwijl dat juist wel het, hetgene was, wat Chelsea zo goed deed, in die halve finales tegen Barcelona, eigenlijk altijd gewoon op je plek blijven staan, goed verdedigen, geen ruimte weggeven, en op die manier eigenlijk de schade beperkt houden. Nu, maar goed, dat zou ook met de omstandigheden te maken hebben, is er wat zenuwen in het elftal van uh, die Matteo gekropen lange bal van Chelsea, in afvallende zin, bedoeld voor Kalou. Uh, die heeft uh, gezegd van de week dat K2, Kuyt en Kalou echt nog wel een keertje terugkomen bij Feyenoord, maar dat dat nu nog niet gaat gebeuren. Is niet zo gek, denk ik, als je dit soort wedstrijden nog uh, lang en voorlopig nog een paar jaar wil spelen. Wel eens over de zijlijn gegaan. Bayern heeft mogen ingooien en via Schweinsteiger is de bal aan de voeten van Timo Schuk. Nou ja, volgend jaar speelt zij dat natuurlijk ook Champions League. Bal bezit voor Timo Schoek. We niet de finale. Nee, net niet. Uh, waarschijnlijk. Uh, Timo Schuk heeft de bal, speelt hem uh, naar Kroos. Kroos aan de rechterkant van het veld, net over de middellijn, naar Philippe Laam. Laam gaat lopen met de bal. Het is nog niet echt verheffend, de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Sterker, Bayern München, dat nog niet echt de gaatjes weet te vinden in de verdediging van Chelsea... De, Mogen we wel weer zeggen, hechte verdediging met David Luis en Darren Cahill. Is het, of Gary Cahill is het uh, balbezit voor uh, Timo Tchouk. Die mag ver komen en uh, laat het dan verder over aan Tony Kroos. Tony Kroos, balletje aan de voet. Even kijken. Is een beetje, ja, Chelsea laat uit de tent lokken. Bal terug naar uh, Müller. Nog een etage terug. Die staat namelijk rond de middellijn. Dat is Timo Timoshoek. En dan is er door een goede loopactie van Laan even wat ruimte om meters voorwaarts te komen. En heeft Kroos zich vrijgemaakt van zijn directe bewaker in uh, de as van het veld. Verplaatsen naar de linkerkant. Daar waar Robben en Ribberie. Rib en Rob genoemd in uh, de Duitse kranten vandaag zich ophouden. Ribberie komt nu naar binnen. Geeft de bal. Althans, dat wil hij aan Robben. Ja, dat doet hij wel. Maar er zit nog net Mikael tussen. Waardoor er wat oponthoud ontstaat. Contento en Rob. Nu aan de linkerkant met Ribery op de punt van het strafsofgebied. Daar gaat Robben, daar gaat Robben, daar gaat Robben. Oh. En daar gaat de bal niet in de goal. En dat is op wonderbaarlijke manier. Dan wordt hij nog voorgezet door uh, Gomez. En dan uiteindelijk de corner getrapt door Cahill. Maar daar kruipt Chelsea door het oog van de naald. Ik denk daar, dat die bal op de paal kwam. Daar kroop Robben nee, inderdaad. Door, het wel alsof hij de bal door de benen van Ribéry speelde. Maar uiteindelijk kwam hij op de paal en zat Cech er volgens mij ja. bij. Komt er ook van nog een corner aan. Tony Kroos met de corner. Bal voor het doel. Wordt weggekopt. En dan uh, is dit uh, wel de grootste kans geweest. voor. Maar uh, tot nu toe, we zullen zo dadelijk nog wel een keer de herhaling gaan krijgen. Maar het was een hele rare, uh, maar wel mooie actie van uh, Arjen Robben. Inderdaad, uh, omspeelde die uh, Ribéry, die een soort blok zette. Waardoor, het is trouwens buitenspel nu voor Kalou uh, aan de linkerkant geteld. En dan zullen we vast wel de herhaling gaan zien. Want het was een soort blok dat door uh, Ribéry werd gezet, waardoor Robbe wat uh, ruimte kreeg. Uh, wij krijgen eerst een herhaling van het buitenspelgeval, dat goed gezien was door de grensrechter. Maar hier krijgen we dat blok tussen benen door. En dan schiet hij de bal en gaat het via Tsjech. En de paal gaat de bal niet in doel, dan heeft Tsjech gewoon heel veel mazzel. Dat is het. En uh, niets meer dan, uh, dan dat. Uh, Tsjech stond toevallig daar. Maar wat een goede actie zegt van Robben met ook goed werk van Ribéry. Die eigenlijk vrije doorgang verleende daar aan Robben. Daardoor raakte de verdediging van Chelsea toch wat in de war. Ja, twee van dat soort elementen in je Dat is gevaarlijk. De bal nu van Tiboshoek. Robben gevonden nu aan de rechterkant. Wat is hij toch goed? En wat kunnen we daar misschien deze zomer van profiteren? Müller, Robben voorzet rechterkant tegen S. Kool aan. Bal over de achterlijn. En een corner voor Bayern München. Ik heb niet geturfd, maar jij wel. En ik denk dat het de de vier feiten. of 5 de corner is. Feiten. Ja, Robben moet even wachten tot hij van een ballenjongen de corner heeft gekregen. Of de bal heeft gekregen, dan kan hij die, die corner nemen vanaf de rechterkant. Doet dat met het linkerbeen. Indraaiende de bal. Als het goed is, daar komt die bal. Uh, wordt weggekomen met uh, moeite door drogbaanotenbenen, Maar de bal komt terug bij Robben. En die moet hem in één keer voorgeven. En die bal die, uh, schiet nog een beetje door. Maar dan is het uh, toch weer verdedigend werk van uh, Bosingwa. Onder andere ervoor zorgt dat de bal uit het strafschopgebied van Chelsea is. Chelsea dat in aanvallend opzicht heel weinig tot nu toe heeft uh, getoond. En ook nu weer niets kan laten zien. Omdat Bayern alweer heeft overgenomen met Schweinsteiger. En dit helftal van Bayern, dat het prima doet, verloor vorige week nog met 5-2 van Borussia Dortmund. Heeft het vertrouwen blijkbaar niet aangetast. Die nederlaag tegen de kampioen geaccepteerd en gelijk de focus op deze wedstrijd gegooid. Hier moet het gebeuren. Arjen Robben maakt volgens mij hens. Weer niet gezien door de scheidsrechter met een goede steekbal vanaf de rechterkant. In het schafschropgebied, Kroos, Kroos recht voor. Eerste paal staat Gomez. Maar de bal gaat aan de spits van Bayern voorbij en uiteindelijk aan iedereen voorbij over de achterlijn. Maar weer dus dreiging. 24 minuten van Bayern München. Het begint bij Robben of Ribberie. Ik geef het voordeel nu nog even aan Robben. Die vind ik eigenlijk wat gevaarlijker. En als ik nog eens terugkijk naar die actie van Robben met Petter Cech. Dan is het eigenlijk gewoon bijzonder slecht gekiept. Maar heeft hij het geluk dat die bal nog tegen de paal komt? Ja, daar kijkt hij ook echt met ja. verwondering naar. Dat hij zoveel mazzel heeft. Cech die de bal nu weer... Het spel brengt. Een uitstekende robbe in de eerste uh, 23, 24 minuten van deze wedstrijd. 0-0 de stand. Balbezit voor Ribéry, want die heeft hem al weer overgenomen. Maar de aanval wordt heel even onderbroken. Maar via Contento is het Ribéry die hem terugspelt op Contento. Contento loopt door. Probeert er langs te gaan bij Bosingwa. En daar hebben we Hoekschop nummer 6 of nummer 7. Misschien dat ik er eentje gemist heb. Ik heb er nu 6 staan. En uh, dat betekent toch dat Bayern stukken uh, gevaarlijker is. In ieder geval richting het doel uh, gaat van Chelsea. Want uh, voor Chelsea hebben we nog niet één kunnen noteren. corner komt Van Ribery vanaf de linkerkant. Bal komt bij de tweede pad. Daar moet Tjech komen en die komt op tijd. Want Schweinsteiger hing al in de lucht. De keeper met de helm was er net iets eerder bij. Hervat het spel nu ook snel met Bertund. Gevonden aan de rechterkant linkerkant van het veld. Kapt even Robben uit. Dan Lampard, dan Mikel. En zo houdt Chelsea de bal heel eventjes in de ploeg. Uiteindelijk gaat het naar Mata de Spanjaard Die even vanaf de rechterkant komt. Maar als er eigenlijk stuk loopt, bijna op Kroos en Ribéry. Het komt goed omdat Mikel de bal nog net kan ontvangen. Het snelle handelen is van Lampard. Hij krijgt de bal in de middencirkel en wil verplaatsen naar Drogba. Of dat is die Bertrand aan de linkerkant van het veld. Maar die bal is te lang onderweg. Kan door München verdedigd worden. Inmiddels heeft München alweer geprobeerd op te bouwen via Gomez. Dat gaat ook mis, omdat Louis daartussen zit. En dan maar gekozen voor de veilige voeten van Petter Czech. Lange bal van hem. Lang onderweg, nu gaan er twee. Het komt nu wel aan, dat zijn Drogba en Boateng. Blijven beide liggen en dan krijgt Boateng de verdedigende fout op Drogba. Ja, hij kroop hem wel wat in zijn rug. Maar Drogba ging wel heel lekker en gewillig naar de grond. Staat inmiddels ook weer, dat geldt overigens ook voor Boateng. Vrij blijft staan voor Chelsea. Ja, allebei de heren zijn opgetlapt. Drogba even de rug een beetje strekken. Ja, hij dook er flink in hoor, Jerome Boateng. is ook weer... Uh... Bijgekomen van uh, dit akkefietje. En dan staat er een vrije trap op de rand van de cirkel, van de middencirkel. Uh, voor het doel van uh, de Duitse Noyer gaat de bal via Lempert naar de linkerkant. Mooie paas, bal even teruggekopt. Uh, en dan uh, uh, is het uh, balbezit voor Kehil. maar dat is niet voor al te lang. Want hij is toch echt duidelijk een verdediger. En uh, via heel gaat de bal over de zijlijn. Maar de inboor van Robben komt uh, niet aan bij uh, de medespeler. Dus was het weer even balverlies voor Bayern. Maar niet voor lang. Want de lange bal van achter naar voren. Die constant gehanteerd wordt door Chelsea. Wordt ook constant opgevangen door Bayern. Zoals nu ook. Scheinsteiger wordt nu wel uh, opgesloten door uh, Mata. Bij zijn eigen strafstopgebied. Maar uh, Bayern raakt daar niet van in de war. Via Jerome Boateng. Die nu wel te veel risico neemt met Drogba in zijn buurt. Moet men proberen uit te verdedigen? Dat duurt te lang bij die centrale verdediger. En uiteindelijk gaat de bal via Drogba over de zijlijn. Heeft uh, München via Contento ingegooid. Kroos, Timo Tjoek en uiteindelijk Zwijnsteiger die snel handelt naar Robben. Robben naar de buitenkant, daar houdt Müller zich op. Halverwege de helft nu van uh, Chelsea krijgt Robben de bal terug van Müller. Rechterpunt, hulp van uh, Laan die zich inschakelt. Laam nog altijd. Nu met het linkerbeen een voorzet geven. Nee, dat durft hij niet aan. Bal gaat naar Zwijnsteiger. Bal gaat snel rond bij München. via Müller-Zwijnsteiger. En dan maar proberen via de linkerkant. Daar waar uh, Contento staat. En Contento speelt Ribéry aan. Ribberie met... Uh... Uh, tegenstander in zijn rug, uh, Bosingwa, komt uh, eruit omdat hij de bal even terug speelt. En dan gaat de bal weer naar de rechterkant via Blaam en Timotschuk. Timotschuk uh, kijkt, maakt weer een paar stappen. Die moet je niet al te ver laten komen, want hij kan best uh, aardig voetballen, Timotschuk. Dat weten ze. En dus wordt uh, nu wel aangepakt en krijgt bij wel een vrije trap omdat Luis een overtreding maakt op Thomas Müller. En nu ligt die bal wel op een hele prettige plek voor een vrije trap. Met name voor Arjen Robben. Iemand die linksbenig is, kan vanaf die plek... een meter of 4, 5 buiten het strafschopgebied, vanuit de keeper gezien aan de linkerkant... kan hem uh, heel aardig over de muur heen gaan krullen. Uh, en dat zal hij zeker gaan proberen, Arjen Robben. Want hij staat er klaar voor. Ook Tony Kroos. Maar ik denk dat Kroos meer ervoor erbij is. Want het wordt Arjen Robben. Ja, ook Filleblaam staat erbij. Maar dat zal ook een afleider zijn. Ribéry bemoeit zich niet meer met dit soort zaken. Na nou, het akkevietje tussen Robben en uh, Ribéry... in uh, de halve finale tegen... Real Madrid. Iedereen in afwachting van die vrije trap. Kan niet, want die muur staat nog niet op afstand. En uh, de Portugese scheidsrechter is dus druk bezig om die muur op afstand te krijgen. waar uh, waarover gezegd kan worden dat hij al twee keer hier eerder vloot in dit stadion. Uh, Bayern Bordeaux 0-2 en Bayern Inter 2-3. Wat dat betreft zal men uh, niet een toosje met uh, Calambert hebben uh, gesmeerd toen bekend werd dat deze scheidsrechter hier vanavond zou fluiten. Daar komt de vrije trap van Robben. Nou, het voorspel is vaak leuker dan het hoogtepunt, want uiteindelijk komt die bal gewoon terecht in de muur en levert het dus niets op voor Bayern. Na 29 minuten is het 0-0 in de finale van de Champions League editie 2012. Eén hoogtepunt in de eerste helft. De bal op de paal, tot nu toe dus. De bal op de paal van Arjen Robben. Uh, en uh, uh, verder is overduidelijk het uh, overwicht van Bayern München... dat nog niet in doelpunt is uitgedrukt. En dit is een slechte bal van uh, Schweinsteiger op uh, Contento... Het was overigens Kroos op Contento, maar dat terzijde. Eh, nee, toch Schweinsteiger, die Contento niet goed aanspeelde. Bal over de zijlijn en de inworp is voor Chelsea. Maar het staat stil bij Chelsea en men staat in de dekking. En dus vraagt Bosingwa zich af, waar moet ik de bal naartoe gooien? Gooit hem dan maar op zegen richting Kalu. Gaat de bal dan wel weer over de zijlijn en mag Bosingwa weer een keer gaan gooien. En doet dat... Uh, heel rustig aan. Kijkt eens naar de zijkant waar wat spelers van Chelsea aan het warmlopen zijn. Joep Heinkes vindt dat uh, niet nodig. Alle spelers van Bayern zitten gewoon op de bank. Want de elf die in het veld staan, die moeten het nog wel eventjes doen. Na 30 minuten spelen is de inworp daar gegaan richting Drogba. En is er een mogelijkheid via Mata. Ja, want Mata profiteert van de vrijheid. Bertrand komt vervolgens niet langs Laam. Dat is jammer voor Chelsea. Wat nu stond er toch eventjes, uh, ja, stond het gewoon even niet goed bij München. En ging de bal razendsnel snel rond bij Chelsea. En uh, uiteindelijk dus net niet goed genoeg. Die bal bij die uh, debutant van uh, 22 jaar, Philip Lam. Ja, is een international niet voor niets aanvoerder. Die is uiteindelijk een lelijke sta in de weg voor uh, de Engelse ploeg. Die wel wat meer druk naar voren zet nu. Op het moment dat Bayern München rond eigen strafschopgebied de bal bezit heeft. We hebben het net gezien bij Boateng. Nu raakt hij niet in de war. En krijgt hij de bal keurig weg. Uh, uiteindelijk komt hij zelfs bij Ribery. Die krijgt een trap op de enkels van. Die kan dan mooi door uh, zijn landgenoot uh, Proenza euh, worden vermaand in uh, het uh, prachtige Portugees. Ja, dat komt natuurlijk op een fluitconcert te staan van uh, de supporters van Chelsea. Die vinden, ja, oh, er niet zoveel aan de hand. En die van Bayern hadden toch graag een uh, gele kaart willen zien. Het gebeurt uh, allebei uh, niet. Althans, ja, er wordt geen gele kaart gegeven. Ja, die vermaning is er natuurlijk wel. Maar de pijn van uh, Ribéry, ja, ja, die dat lijkt dat toch ook een wel een wat, wat ernstig. Ja, het is een gemeene overtreding. Maar daar uh, gossiert deze bek over het algemeen in. Let op Nederland. Als we spelen dadelijk tegen Portugal, dan is ook deze vriend van de partij. Nou ja, het spel ligt even stil. Reden ook om uh, maar wat drinkbussen het veld in te gooien. Dan kunnen er wat spelers wat gorgelen en wat drinken. En de stem en het lichaam weer even laten herstellen. Ik zie heel praten met uh, Drogba. Ja, de dokter is uh, langs de lijn, maar de dokter van Bayern heeft de drukker. Want Ribéry moet toch serieus behandeld worden. Ja, die heeft pijn aan uh, het rechterbeen. De enkel die even werd uh, vastgezet door Bozingua... Uh, Ribéry is niet iemand met een enorme hoge pijngrens, dat is ook uh, bekend. Maar hij wordt dus nu even met de bekende spuitbus uh, geholpen en speelt Bayern met 10 man, want het spel gaat verder. Met uh, Timo Chuk. We hebben alweer uh, bijna 32 minuten gespeeld in de finale. Champions League 2012 tussen Bayern München en Chelsea stand 0-0. Uh, nog niet echt verheffend. Misschien dan nu als uh, de bal bij Müller is gekomen. Müller zet hem morgen voor, uh, voor, maar Müller kan uh, niet uithalen. En dan de afvallende bal bij Robben. Die komt terecht in de handen van Petr Tjech. En daar is Reberie weer terug. Ja, het was een aardige aanval. Gomez richting uh, Müller. Maar Müller kan er net niet uh, genoeg mee doen. En dat schot van uh, uh, Arjen Robben, dat was uh, half hoog uh, genomen. En dan moet je echt heel veel mazzel hebben. Het kwam in de handen van Petr Tschech terecht. Die uitgetrapt heeft. Naar Drokba. Troba naar Lampert. Uh, Lampert opgesloten door twee man. Krijgt de bal wel terug bij Mikel. Dat is 10 meter over de middenlijn in de as van het veld. Keel heeft dat gezegd. Want wil die bal graag hebben als centrale verdediger. Maakt nu wat stapjes voorwaarts. bezorgt rechterkant. Kalou. Keel krijgt de bal terug. Gaat over het uitgestoken been van Boateng. Ik moet zeggen, dat doet Keel heel slim. Ja. Want hij weet eigenlijk dat hij in een kansloze positie zit. Hij denkt: nou, ik denk dat die Boateng komt. Heeft waarschijnlijk ook die bekerfinale gezien tegen Dortmund Waar Boateng een domme overtreding maakte in het traspied. Ja, Boateng kwam. En dan, uh, ja, dan gaat Ke heel gewillig naar de grond. En heeft Bayern nu uh, alle reden om een muur neer te zetten. Want mag Chelsea een vrije trap nemen op een plek waar dat een paar minuten geleden Bayern mocht doen aan de andere kant. Oftewel, een gevaarlijke plek. Mata en Drogba zijn de mensen die solliciteren naar deze vrije trap. Maar zoals ik al eerder zei, Drogba was de man met de mooiste vrije trappen. Maar dat deed hij wel aan de andere kant van het strafschopgebied. En nu is het echt een balletje voor Mata met links. Die uh, gisteren ook... Uh, uh, vanaf die uh, linkerkant de vrije trappen constant nam. Hij gaat nu even nog in overleg met Drogba. De bal ligt dus klaar. Gaat Drogba een klein tikje geven? Ik denk het niet, want dat zou niet zo slim zijn. Nee, hij doet wat uh, stappen achteruit. En daar komt uh, Mata. De doelman, Noyer op de lijn. Hij gaat wat heen, hij gaat wat weer. En het fluitje gaat klinken, omdat de viermansmuur op afstand staat. Daar komt het fluitje van de scheidsrechter. Daar komt de aanloop. Uh, Drogba eroverheen. Mata over het doel. Het is de eerste mogelijkheid richting het doel. Echte mogelijkheid richting het doel van Neuer. Maar de bal gaat over datzelfde doel van de Duitse keeper. En zo blijft het ook na 34 minuten spelen. Nog altijd 0-0. Overigens, als Neuer tegen Lampert speelt. dan kan de bal gewoon over de lijn zijn. En dan heeft men ja. nog altijd geen goal tegen hoor. Want het is een leuke ontmoeting natuurlijk. Lampert en Neuer stonden in Bloemfontein in 2010 ook tegenover elkaar. U weet wel, Lampert schoot bij 2-1 voor Duitsland tegen Engeland. Bal via de lat. Ver achter Manuel Noyer. Die razendsnel reageerde, de bal uit zijn goal haalde en vervolgens naar de scheidsrechter riep. Geen goal. Nou ja, en dat werd allemaal uiteindelijk goed bevonden. En dus werd Engeland een. Ja, een goal door de neus geboord. Bal bezit voor Bayern München. Met Ribery aan de linkerkant. Dreigend richting Kalou. Ja, die verdedigt. Nee, Ribery schiet vanaf de linkerkant. In de korte hoek. de bal gaat naast goal van Petter Cech. Weer dreiging. Niet meer dan dat van Bayern München. Met uh, weer een hoofdrolletje in deze aanval voor Arjen Robben. Die een open doekje kreeg. Uh, voor de manier waarop hij de bal richting Ribery bracht. Robbery worden ze ook wel genoemd. Met z'n tweetjes. En uh, die twee moeten dan ook ervoor zorgen. Dat uh, met name. Dat samen Gomez goed aangespeeld wordt. Of dat ze zelf de doelpunten maken. Maar vooralsnog is dat niet gelukt. Want het staat nog altijd 0-0 met balbezit voor Kroos. Kroos kijkt, waar loopt Robben? Die loopt aan de rechterkant, maar niet uh, aanspeelbaar. Dus doet hij het uh, naar links, naar Contento. Contento kijkt om zich heen, maar dan houdt de bal dan weer bij zich. En dan is de snelheid een beetje weg. Krijgt hij wel Ribéry in het vizier en speelt hem ook naar Ribéry. Ribéry door naar Contento, die doorgelopen is. Bal voor het doel. En daar is de mogelijkheid. Zo leek het voor Thomas Müller, maar hij schiet de bal naast het doel van Peter Tseg. En het was echt een mogelijkheid hoor. En een goede ook, maar hij krijgt hem verkeerd op de schoen. De bal vanaf de linkerkant, goede voorzet van Contento. En net eh, langs het doel, niet echt lekker, want anders hangt hij. Thomas Müller is eh, dichtbij, maar de bal gaat naast het doel van Petr Czech. Dichtbij, maar toch zo ver weg. Ja, dat is ook een beetje de vorm van uh, Thomas Müller. Uh, onder Van Gaal was hij weer galoos. Uh, ook vorig seizoen eigenlijk heel goed. Maar dit seizoen draait hij eigenlijk een wat minder seizoen. man die heel snel kwam bij Bayern München. En nu logischerwijs misschien wel te maken krijgt met een uh, terugslag. Een goede Muller had die bal altijd gemaakt. Nu snel. Drokbaar aan het op gebied. Opgestoten door Boateng. Boateng kan met hulp van Laam die bal wegwerken. Nu is er zwaar even wat druk van uh, Chelsea. Met uh, Cole, met Bertrand. Die gaat nu de bal voorzetten vanaf de linkerkant. Nee, geeft hem in de as van het veld. Maar uh, Lampard was een overtreding trouwens aan de linkerkant gemaakt door Robben. Gezien door de scheidsrechter, maar voordeel gegeven. Chelsea heeft zwaar even de op de helft van de tegenstander. Met Kalou nu aan de rechterkant. Dreigend. Gaat richting Contento. Goed gedaan hoor. Door die linksachter. Steekt het been uit. Speelt de bal. En dan heeft München weer balbezit. Uitstekend nou, gedaan hoor. De, dat die Contento die speelt een goede wedstrijd aan de linkerkant. Dat zorgde net ook voor die voorzet uh, op Müller. Nu gaat Gomez even in de fout. Hij houdt balbezit. Hij lijkt dan hens te maken. Maar het... Uh... Het spel gaat verder en ondertussen al wel weer balbezit voor Chelsea. Chelsea dat wat meer druk richting de Duitse doelman Neuer probeert te geven. Gaat de bal naar Bertrand en de linkerkant. Bal voor het doel moet er geschoten gaan worden door Kalou. Schiet ook en dan is er een goede redding in de korte hoek voor nodig van Manuel Neuer om een doelpunt te voorkomen. Want het schot van Kalou was zeker niet slecht vanaf de rechterkant. Het is uh, uh, tussen de palen en Noyer die daar de, het hoek uh, goed uh, dicht houdt en de bal tegenhoudt. En zo blijft het ook na 37 minuten 0-0. Hij heeft al een kappetje gepakt. Calou heeft een spin in zijn haar laten scheren ziet er heel raar uit. Hersenspinsel. Leuke woordspeling overigens. Moet je dat toch hebben als je naar de kappen gaat en je komt daarmee terug. Eerste keer dat Nooyer er dus echt Reddit moest optreden en oppassen Bayern. Want daar is Chelsea toch ineens. Als de ruimtes wat groter worden en de bal veroverd wordt na een fout op het middenveld dan weet Chelsea daar wel raad mee. Counters zijn natuurlijk razendsnel uitgevoerd. Robben en Ribbery spelen elkaar de bal toe. Aanname Robber Rans, Schafs niet goed. Versnelling van Cahill die nu toch, als hij in de buurt van de middenlijn komt, moet bedenken wat hij gaat doen. Speelt hem naar Mata? Ja, die weet over het algemeen wel meer raad met balbezit op de helft van de tegenstander. In de voeten van Lampert en verplaatst naar Ashley Cole. Ja, Keel gaat snel weer terug naar zijn plek centraal achterin. Terwijl de aanval verder gaat met Bertrand aan de linkerkant. Maar ja, het is uh, niet iemand waarvan je kunt zeggen dat is een hele grote voor ons nog. Want de manier waarop hij deze bal behandelde, de paas van Ashley Cole... Uh, was uh, gewoon niet goed genoeg. bal gaat over de achterlijn. En dus mag uh, Noyer de bal weer inspelen. Doet dat uh, naar Boateng. Boateng terug naar Noyer. Kijkt naar de klok. 38 minuten. Nog 7 minuten voor de rust. 0-0 de stand met het balbezit voor Bayern München. Bertrand is uh, normaal gesproken overigens verdediger. Uh, alleen wel bekend om zijn loopvermogen en het feit dat hij een hele linkerkant kan bestrijken. Ja, nu Ramirez uh, er niet is en ook Malouda eigenlijk niet fit genoeg is om te spelen. Maar gekozen voor deze jongeling omdat hij dat nou helemaal in zich heeft. Balbezit voor Timo Shuk, op de helft van de tegenstander. Bal in het strafschopgebied gekraakt. Uiteindelijk de omhaal van Gomez. Gekraakt. ribery En de kans voor Müller. En ook gekraakt. Nou, vier mogelijkheden voor Bayern München... om iets te doen met balbezit in het eigen strafschopgebied. Uiteindelijk is het volgens mij zelfs Gomez... die mist bij de tweede paal op die bal... die ja, weliswaar wat gelukkig van Ribéry voor de goal komt. Maar dan staat Gomez, ja, de doelpuntenmaker van Bayern... heeft de 12 de Champions League inzit en staat bij de tweede paal... maar schiet via een verdediger naast. Maar het is de corner voor Robben. komt, uh, oeh, te ver. Dat is jammer. Voor Bayern kan hij nog binnengehouden worden. Nee, de bal gaat over de zijlijn... Maar dat was een hele goede kans en je had eigenlijk verwacht van een uh, goaltjesdief zoals uh, Gomez dat is. Dat hij in één keer die bal uh, erin had geschoten. Want daar was het eigenlijk de bedoeling uh, voor als je de bal zo krijgt en vrij kunt inschieten. Hij had absoluut niet de tijd om de bal nog eventjes aan te nemen. Hij probeerde het wel, maar uh, schoot de bal uh, niet lekker binnen. En dat was een goede mogelijkheid voor Bayern München. Nu is er gefloten door de scheidsrechter vanwege een gevaarlijk spel van uh, Mikkel. En dat rijmt, terwijl we niet eens in 5 december zitten. Maar scheidsrechter uh, Proencia heeft een uh, vrije trap gegeven voor Bayern en die is genomen. Ja, en Timo Schoek gaat op de goal schieten. En dan wordt die bal op de rand van het schafstroomgebied aangeraakt door Gomez. Staat Tsjech helemaal verkeerd, maar gaat die bal uiteindelijk net naast de goal. Verrassend, dat centrale verdediger Timo Schoek, daar speelt hij ook eigenlijk voor. Daar zo heel af en toe eens opduikt op de helft van de tegenstander. Dat schot is aardig, lijkt naar de rechterhoek te gaan. Waarom dat Gomez op de rand van het strassumgebied die bal nog aanraakt... gaat hij naar de linkerhoek. Ja, Czech probeert zich nog wel te herstellen. Kan dat niet voldoende, maar wordt uiteindelijk gered... door het feit dat die bal dus aan de verkeerde kant van de paal over de achterlijn gaat. Weer is een momentje voor Bayern München. Terwijl de rust nadert, nog vier minuten, hebben we een counter in Chelsea gezien. Dat toch voornamelijk tegen dit Bayern met de rug tegen de muur staat. Maar Bayern gedraagt zich eigenlijk een beetje als een blaffende Duitse herder in de eerste helft. Zonder echt door te bijten. Normaal gesproken doen ze dat wel, maar deze dus niet... Misschien dan in de tweede helft. Maar het is, het is net als het eenmaal in het strafselgebied van Chelsea is. Iets te slap wat we de Zuid-Duitsers laten zien. Luis heeft het balbezit en geeft hem aan Ashley Cole. Cole terug naar Luis. En Luis uh, ja, de, hij is een van de meest populaire spelers voor de fans van Chelsea. Ook vanwege dat haar. Geeft een goede paas naar de linkerkant. Waar Ashley Cole uh, uh, aardige bewegingen in huis heeft. En hem uh, naar de linkerkant uh, geeft. En dan is er een mogelijkheid voor Chelsea. Als de bal goed gespeeld was door Lampard. Maar dat gebeurde niet. En dan kan Bayern overnemen. En is het uh, Ribery die hem heeft. Maar daar zit Bosingwa weer tussen. Al voordat het uh, echt gevaarlijk wordt. En dan uh, Lampard weer. Uh, Lampard uh, bal naar Mata. Mata kijkt naar de linker rechterkant. Waar Kalou staat. En Kalou de gevaarlijkste man tot nu toe voor Chelsea, speelt de bal dan door naar Bozingwa. Bosinga moet met de voorzet komen. Doet het tussen de benen door richting Kalou. Die had daar niet op gerekend. En dan kan er gecounterd worden door Bayern München. Maar dan moet het wel snel gaan. Het uh, Muller krijgt de bal van uh, Kroos. Robben is mee. Gomes is voor de goal. Ribery aan de linkerkant. Het wordt Robben. Nou, individuele actie misschien van Robben. Op slag van rust. De Müller aangespeeld. komt bij Gomes. Gomes, Gomez, Gomez. Oh. over. Oh, oh, oh, oh, oh, wat een kansen zijn er toch voor Bayern. Wat een kansen zijn er toch. Maar je moet, ik zei het al, je moet bijten. En Gomez moet, uh, moet ook bijten. En dat doet hij niet. Dit was een goede aanval hoor van uh, Bayern. Want via toeval als Robbe Müller aanspeelt. Via toeval in een soort kaats naar uh, Gomez op de rand van het straksopgebied. Die staat dan met Cahill. Moet razendsnel handelen. En uiteindelijk schiet hij over de goal van uh, Chelsea. En dan kijk ik naar de reactie van Joep Heinkes. Die zich toch al zo makkelijk opvindt. Dan gaat kleuren als bijnaam heeft Osram. Ik wist niet, niet of hij dat wist, maar dat is de naam van een gloeilamp. Zo heet de arme man hier. En nu uh, gloeit hij helemaal van binnen en van buiten. Want hij had hier op 1-0 willen komen met zijn Bayern. En dat op een perfect moment. Drie minuutjes voor rust. Uh, terwijl uh, producer Christian Vos voor een heerlijk kopje koffie heeft gezorgd bij 23 graden. Uh, mag dat ook uh, best... Uh... Uh, genoemd worden, want dat is uh, lekker in deze wedstrijd... waar we absoluut niet uh, wakker voor hoeven te blijven. Maar het is uh, nog niet echt uh, verheffend, maar dat doelpuntje van Bayern... dat uh, hing echt in de lucht. En dat had er zomaar kunnen komen met deze uh, grote kans voor Bayern München. Na Arjen Robben de grootste kans in de wedstrijd. We zitten twee minuten voor de rust met balbezit. Uiteraard zou ik bijna zeggen voor Bayern München. Met Schweinsteiger, Schweinsteiger Kroos beweegt tussen de linies. Maar de linies worden zo kort gehouden dat zelfs uh, Kaloers zich... Nu... Nu een andere linie ophoudt en daarvoor zorgend werk zorgt. Dan gaat uh, toch weer de uitbraak van Chelsea komen. Met Lampard. krijgt een tikje van Ribéry. Gezien door de scheidsrechter. Maar het voordeel gegeven dus. Houdt Chelsea balbezit met Mikkel. Met Lampard nu in de as van het veld. Op de middencirkel. Kijkt hij wat om zich heen. Ribéry in de buurt. Het gaat naar Mikel En het kan naar Bertrand. Die nu aan de linkerkant staat. Balletje even aan de voet. Mata. Van hem moet het komen. Als het gaat om de echte individuele klasse. Het is de enige stylist die nog aan boord is bij Chelsea. Nu Mata. Mata in een combinatie met uh, Lampard. Maar uiteindelijk is daar dan toch ook altijd wel weer. Een Duitse verdediger, in dit geval eentje die uit Oekraïne komt. Timo Sjoek steekt de benen uit en verspert wat dat betreft Chelsea de weg. Ingooi komt er nog wel voor de Engelsen met tot aan de rust nog 1 minuut en 8 seconden. En een 0-0 stand met balbezit voor Luis. David Luis achterin bij Chelsea. Gaat wat lopen met de bal en zoekt dan in de diepte richting Drogba. Weinig van gezien in de eerste helft. Het is Bertrand die de bal overneemt. En die gaat even tegen de vlakte. Wat zegt de scheidsrechter? Bertrand heeft een overtreding gemaakt. Vrije trap, Bayern München. Er zal weinig tijd bij komen, uh, zal de vierde man aangeven. Ik denk hooguit een minuutje. We hebben een uh, kleine blessurebehandeling gezien bij Ribery, maar dat is eigenlijk het enige in deze tot nu toe sportieve wedstrijd met één gele kaart voor Schweinsteiger en voor de rest uh, geen gele kaarten en balbezit. Uh, eigenlijk de hele eerste helft voor Bayern München, net als de. De kansen waren ook voor de Zuid-Duitsers. Ja, zoals die van Gomez. Overigens even excuus aan de VU Müller. Ik zei dat hij op een wat vreemde manier. En met veel geluk bij Gomez kwam. Ik zit nu eventjes in een soort super slow-mo naar de herhaling te kijken. Het is gewoon pure klasse van die Müller. De bal waarop hij die, die bij Gomez krijgt. Nu weer een snelle avond van Bayern. Met Ribéry in het schapsopgebied. Ribéry met Louise. Louise Vrovert. De bal op de Fransman. Gevaar weg voor de Duitsers. Officiële speeltijd van de eerste helft zit erop. Als Chelsea de bal nog naar voren drijft. En die een voorspellende gave heeft. Want er komt inderdaad één minuut bij. Nou, dan moet ik gauw aan de lotto meedoen, maar dat uh, heeft nee, nog nooit gewerkt. Wil je ook even naar mijn lot kijken dan? Ja, ja. <laughs> Eén minuut extra tijd gaat uh, de speaker in twee talen doen. Nachtspeeltijd, eine minuut. Een extra time, one minute. En die zijn ingegaan in een eerste helft die niet echt heel erg verheffend was. Maar wel een sterke Bayern München te zien gaf bij Vlaag. Goede aanvallen, af en toe net niet aanvallen. Maar ook een paar hele goede kansen voor onder andere Müller, Gomez en Arjen Robben. Die als enige het uh, houtwerk heeft geraakt. Uh, namelijk de, zi de zijkant van de paal. Daar een uh, goede actie. Maar uh, Peter Cech kon de bal met heel veel moeite tegen de paal aan drukken met zijn rechterbeen. En daardoor staat het nog altijd 0-0. En zullen we zo dadelijk ook met deze stand, neem ik aan, de rust in gaan. Ja, er zal niet heel veel meer gebeuren. Of Chelsea moet nu uit de ingooi die het nog krijgt op slag van rust iets verzinnen. snel uitgevoerd, maar Bayern trekt zich terug, plooit zich rond eigen 16... Hij zal toch uh, proberen geen muisje er meer door te laten. Nee, sterker nog, het hoeft niet eens meer. De ingooi hoeft niet eens meer te worden genomen. We gaan uh, München voor heel even verlaten. Voor onder meer dus het uh, nieuws. Het is 0-0 bij Bayern München tegen Chelsea. En als we het heel snel samenvatten. Bayern is beter, maar hij heeft nog niet gescoord. Bonnie Reid met Hever Hart. Want we hebben aan de lijn in het uh, Allianz Stadion. Uh, Andries Jonker, de Nederlandse trainer die Bayern München... vorig seizoen naar de Champions League loodste. Uh, want zo was het toch, Andries? Ja, uiteindelijk uh, heb ik de laatste vijf wedstrijden gedaan. Maar goed, er waren natuurlijk 29 wedstrijden onder leiding van Louis van Gaal. Dus ik heb een klein stukje afgemaakt, ja. Ja, maar het waren wel belangrijke wedstrijden... want daardoor speelt uh, Bayern nu uh, Champions League, kan je zeggen. Ja, we, we moesten derde worden om ons te kwalificeren en uh, dat is gelukt. We moesten het doen en anders had het helemaal niet mogelijk geweest om in de Champions League te spelen. Nee, betekent dat dat de Duitse pers jou uh, wist te vinden de afgelopen dagen in uh, aanloop naar deze Champions League finale? Nee, nee helemaal niet. Ik heb uh, vrij veel contact gehad met mensen van de Nederlandse media, maar van de Duitse media 0,0. Uh, hoe komt dat? Enig idee? Geen idee, ze zijn altijd uh, uitermate positief over mij. Maar ze hebben hier een enorme batterij van, uh, ja, van prominenten die voortdurend gevraagd worden naar mijn mening over voetballen. Ja. En uh, dat zijn vooral Duitsers. Ja, ja. Um, je hebt uh, de eerste helft gezien, wat vond je? Ja, ik vond deze 20, 25 minuten heel goed waren. Ik vergelijk het toch een beetje met twee jaar terug. Uh, veel controle over de wedstrijd, rustig, uh, duidelijk beter. Maar het geduld is een beetje verloren gegaan. En daarna kwam Chelsea toch wat meer in de wedstrijd. Ja, maar toch kreeg Bayern in de slotfase van de eerste helft behoorlijke kans. Ja. Um, ja, ik herinner me uh, Barcelona dat kansen miste tegen Chelsea. En het uiteindelijk uh, opbrak. Ja, dat is natuurlijk ook wel, wat ik dan hoop, het verschil. Dat wij met spelers als Gomez en Müller toch wat meer gevaarlijk zijn voor het doel dan Barcelona. Waardoor wij wel het verschil kunnen maken. Maar goed, ze hebben nu allebei een behoorlijke kans gehad en tot dusver gemist. Ja, daar gaat het natuurlijk om dat zij het gaan beslissen. Wat is jou tot nu toe het meest opgevallen in het spel van Bayern? Ja, dat is, nogmaals, ik vergelijk het toch een beetje met twee jaar terug, maar er is meer rust... In het spel uh, hebben we wat meer overleg in het spel. Laten de bal over het algemeen behoorlijk goed lopen. Met name in de eerste 25 minuten. Dat was gewoon goed. Um, ongeveer een maand geleden uh, heb je Bayern laten weten dat je weggaat. Waarom? Ja, mijn, uh, de afspraak was dat ik het tweede zou doen. Later bleek dat Ouljonis uh, Mehmet Schultz had beloofd dat hij dat mocht doen als hij wilde. Nou, als Ouljonis dat belooft, gaat het ook gebeuren. Dus He. Mehmet gaat het tweede doen. Vervolgens is mij de A1 aangeboden om het voor twee jaar te doen. Maar de jeugdopleiding ja, die staat in, eigenlijk in de kinderschoenen. Daar moet ontzettend veel werk gaan gebeuren in de opbouw. En ik denk niet dat ik daar op dit moment in pas. Maar is dat niet een, uh, juist een uh, heel veelbelovende taak dan? Ja, maar als je trainer bent, dan heb je niet de verantwoording. Dan moet je hoofdjeugdopleiding worden. En dat is niet de functie die is me aangeboden. De functie die ik heb aangeboden is trainen van de A1. Dat is wat anders. Ja, ja. Uh, wat zei de club toen jij uh, zei dat je weg wilde? Ja, die, die reageerde toch met enige verbazing, want er zijn natuurlijk niet veel trainers die een tweejarige aanbieding voor twee jaar bij München afslaan. En ook bij de A1 is dat een uitermate aantrekkelijke job. Maar ja, ik, ik, ik, wil, ik wil iets zinvols doen en met overtuiging doen. En ik had niet, niet het goede gevoel erbij. Dat zijn alleen de trainers eigenlijk die al wat anders hebben, hè? Ja, nou, daar hoor ik er niet bij. Ik heb die beslissing genomen zonder een alternatief te hebben. Maar uh, ja, dat zal toch wel komen. Uh, nou ja, dat neem ik aan. Uh, er zijn nog helemaal geen contacten? Jawel, jawel. ik heb je wel contact met, met verschillende verenigingen. Maar er is niet iets waarvan ik zeg van nou, dat, dat wil ik nou graag doen. En, uh, uh, dat is concreet en daar ga ik op in. Ja, een vereniging in Nederland of weer uh, wil je liever in het buitenland blijven? Nee, dat, dat maakt me op zich uh, niet zoveel uit. Het is wel zo dat elke keer dat je in het buitenland bent... Ja, dat zijn toch geweldige avonturen. In Spanje was het fantastisch. Het is hier fantastisch. Dus ja, ik sta daar gewoon voor open. En, uh, aan de andere kant, als in Nederland echt een goede job is... waarvan je zegt van nou, dat ligt een goed plan met een goed doel... dat re re re te realiseren is, Er uh, zijn wat middelen. En, uh, dan is dat aantrekkelijk. En die heb je nog niet gehad? Nee. Is dat niet vreemd? Ja, dat, dat, dat misschien wel. Aan de andere kant uh, het is het natuurlijk ook wel zo... dat ik uh, mijn imago in Nederland... Uh, ...behoorlijk beïnvloed is door de media en met name door Johan Derksen. En, uh, ja, nou, dat, uh, daar denk, je, denk je dat dat uitmaakt voor clubs? Die ja, weten dat, wat per, je gedaan hebt? Nou, die, die, uh, dat weet ik inmiddels wel zeker, omdat er dan angst is dat sponsoren of fans toch uh, ja, weerstand gaan bieden... tegen iemand die ja, met regelmaat bekritiseerd is. En, ja. uh, dat weet ik wel zeker inmiddels. Is dat een extra reden om naar het buitenland uit te kijken? Nee, in tegendeel. Als ik in, uh, nogmaals, ik heb destijds bij MVV uh, na Barcelona gewerkt. En uh, daar heb ik met verschrikkelijk veel plezier gewerkt. En ook voor een dergelijke job sta ik open. Ik heb helemaal geen, uh, geen niet-absolute ambitie om op dit niveau te werken. Als dat een leuke job is op dat niveau, dan, dan sta ik daar ook voor open. Ja. Zeg, het afgelopen jaar heb je veel, veel uh, contact gehad met de leiding in, uh, uh, in, uh, van het eerste elftal Met Joep Heijken bijvoorbeeld. Ja, met regelmatig. Dat is wel een goede samenwerking. Ik ben trainer van de tweede geweest. Ja, met regelmaat heeft hij spelers nodig op de training. Uh, we proberen spelers te ontwikkelen en door te schuiven. Hij heeft er inderdaad ook eentje uit mijn groep opgenomen in de A-selectie. Wie is dat? Emre Can, dat is een uh, Duitse jeugdinternational, international beste speler van de WK onder 17 afgelopen zomer. En die heeft hij in de winter uh, al uh, doorgesluist naar de A-selectie. Die heeft niet meer bij mij getraind. En nee. nou, Dan gaat het ook om. Uh -huh. Jij weet ongetwijfeld wat Henkers in de tweede helft gaat doen om zijn team alsnog te laten winnen? Ja, goed, ik ben niet bij de besprekingen van Joep, maar Joep is een hele ervaren coach. En die zal er ongetwijfeld ook op hameren dat, dat het geduld er moet blijven. Want er komt een moment daar zit hij erin. Uh, doe eens een voorspelling. 2-0. Voor Bayern neem ik aan. Ja, anders is ik 0-2. <laughs> nou ja, uh, ze <laughs> spelen niet thuis officieel hè. <laughs> oh, dat weet ik niet, sorry. sorry nee. ik vond het gevoel wel. Het, is, het is neutraal terrein, zullen we zeggen. Ja, oké. Okay, ja. Andries Jonker, veel plezier in de tweede helft. Alsjeblieft, tot ziens. En wij gaan uh, naar het uh, NOS-journaal van uh, tien, over half tien. Uh, want daarna begint de tweede half weer. Het journaal van tien uur zult u dus moeten missen. Er was eens een stiefmoeder. Een boze stiefmoeder. De gebroeders Grimm hè, hebben dat geïntroduceerd. En dat hebben ze heel goed gedaan. In een sprookje. <laughs>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 Vakantiegeldvoordeel bij weekend.nl. Tot 250 euro korting op televisies, fietsen, duinsets, camera's, boksprint, zwembaden en nog veel meer. Meer overhouden voor je andere leuke plannen? Eerst weekend.nl.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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Nogmaals goedenavond. Uh, de tweede helft van de Champions League finale tussen Bayern München en Chelsea. Het is nog steeds 0-0. Rolf van der Geer, je hebt me veel beloofd met deze finale. Je maakte zelfs een vergelijking met mijn huwelijksdag. Maar tot nu toe heb je het niet waargemaakt, hoor. Nou, ik ken je huwelijksdag niet. Ik weet niet hoe die verlopen is. Misschien kwam hij ook wat later op gang, Ronald. Dus daar gaat hij zelf uitgemaakt. <laughs> dan gaat die vergelijking toch niet helemaal. Maken. Nee, ik kan me nee. nauwelijks meer herinneren, want het is zo lang geleden, <laughs> <laughs> joh. Nee, je hebt toch gelijk. Het is, uh, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat uh, Chelsea, en dat was wel een beetje de verwachting, zich toch wat defensief opstelt. Het initiatief volledig aan Bayern gunt. En Bayern is natuurlijk wel met enige regelmaat in staat geweest... om ondanks de kleine ruimtes iets te creëren... maar is in de afronding wat minder. Ja, omdat die goal van Bayern uitblijft... handhaaft eigenlijk Chelsea die defensieve stellingen. Maar je zag wel, als de ruimtes wat groter worden... dan is Chelsea er razend snel uit. En dat leidde toch wel tot een gevaarlijk schot van Kalou, Zo kort voor rust. We staan inmiddels weer klaar trouwens voor het tweede bedrijf. Geen wissels, als ik het snel zie. En dus gaan we met dezelfde actie. Verder 0-0 de stand. Na 45 minuten 0-0 in de Champions League finale is pas drie keer ervoor gekomen. In de 19 totale duels om de Champions League finale. In de Champions League finale is dat dus pas vier keer voorgekomen nu. En de bal gaat over de zijlijn. We verwachten toch wel doelpunt in de tweede helft. Het heeft ooit in 1995 ook nogal lang geduurd. Toen was het Patrick Luivert die met dat puntertje in Wenen Ajax naar de overwinning schoot. Nu staat het 0-0 en is het balbezit eventjes weer voor... Bayern Ik verwacht dat zolang Bayern niet scoort, dat dat uh, zo zal blijven. Het uh, spel van de graafschap zoals uh, Chelsea door mensen in de Achterhoek ook wel wordt uh, genoemd. Want ze spelen erg verdedigend. Uh, uh, is niet echt aantrekkelijk, maar wel effectief. Maar nu is Bayern weg met Ribéry. Ribéry bal voor en dan weggewerkt door Luis. En via Ribéry gaat de bal over de achterlijn. Eerste mogelijkheid in de tweede helft dus weer voor Bayern München. Eerste versnelling. Het is altijd leuk om uh, na zo'n actie te zien dat uh, Ribéry altijd wel wat te mopperen heeft tegen uh, iemand. Van zijn, van zijn eigen ploeg. Er is uh, wat uh, vuur ontstoken op de bovenste ring bij de Bayern supporters. Zorgt voor een rookpluim boven het stadion. Dat is eigenlijk altijd wel mooi, terwijl wij hier op de monitor Abramovic in beeld zien. Die uh, vanmiddag maar eens even met zijn eigen jet uh, is aangekomen hier in uh, München. Dat ding schijnt voor 15 miljoen verbouwd te zijn tot een buitengewoon luxe hotel. Het zal allemaal niks ontbroken hebben. De reis Londen-München, daar heb je natuurlijk ook wel veel comfort voor nodig. Dat is even zitten. Lange bal van Tsjech uh, die hoofdschuddend kijkt als Loslaat. Ja, hij komt terecht tussen een kluwe spelers op uh, de middellijn. En uiteindelijk uh, Müller die ook hoofdschuddend uh, een actie besluit. Want wil de bal naar links in de voeten van Ribéry spelen. Maar doet dat zo slecht dat de bal over de zijlijn gaat. Kan ingegooid worden door Chelsea. Ja je kunt zeggen de finale valt tegen. Maar we weten hoe Chelsea speelt. En uh, dan kan het uh, eigenlijk niet tegenvallen. Want het is gewoon een verdedigend Chelsea. Dat uh, loert op een countertje. Maar in de eerste helft hebben we amper uh, een counter gezien. Twee keer dat ze een beetje dreigend naar voren uh, gingen. Maar voor de rest is het uh, uh, nog niet uh, echt veel soms. Nu dan misschien als Drogba uh, de bal heeft. Drogba wordt door Timotschuk op de huid gezeten. Maar komt er heel aardig uit. En dan uh, via Bertrand gaat de bal naar uh, Mikel. Mikel, bal door naar Mata. Mata door naar de rechterkant, naar Bosingwa. Bosingwa, eventjes de al aan de voet. Komt er daar? tegen, die steekt de voet uit. bal via hem over de zijlijn. De Fransman dus. En Chelsea mag gaan ingooien. wat gaat dat doen. Ter hoogte van zijn eigen strass, of het van Bayern München. Doet het overigens achterwaarts. En dan heeft Chelsea gewoon weer de bal via centrale verdediger Louis. Die naar Chelsea kwam via Benfica. U weet uh, misschien nog wel dat Matic bij Vitesse speelde. Werd in die rol betrokken. Matic uh, was uh, huurling van Chelsea. Matic speelt nu bij uh, Benfica. En Luis hier en wordt hij verrast door Robben. Robben gaat vanaf de rest het schatstopgebied in. Moet dan een voorzet geven. Dan wordt uiteindelijk geblokt door S. Maar Robben houdt wel de bal. En geeft hem uh, goed terug op uh, Kroos. Kroos schiet en dan via het hoofd van Luis gaat de bal over het doel. Dat was een mooi straks schot richting de kruising. Leek dat te gaan. Maar via Luis gaat de bal over de uh, uh, achterlijn. En dus een hoekschop voor onze vrienden van uh, Bayern München. Hoekschop vanaf de rechterkant die genomen wordt. Kort. Door Arjen Robben doet dat uh, kort op Philippe Laam. En dan moet uh, Robben vrij lopen, doet dat ook. Krijgt de bal terug, springt hem richting tweede paal. Maar daar wordt hij door Mikel weggekopt. En weer opgevangen door Bayern bij Philippe Laam. Laam terug naar uh, Timo Sjoek. Timo Sjoek staat 10 meter over de middenlijn. Paas weer naar uh, Laam. Loopactie van Mata te vergeefs. Robben heeft nu misschien vanaf rechts bij de achterlijn wat ruimte voor een voorzet. Weer slecht tegen de kont van Kool. Maar de afvallende bal wel voor Ribéry. Die dus uh, samen met uh, Robben nu aan de rechterkant staat. Laam legt de bal op de penalty. Dan moet Müller aannemen en schieten. Eerste doet hij. Tweede niet. Chelsea neemt het balbezit over met Mata, met Lampard. En Lampard wordt opgejaagd, maar geeft de bal wel in de diepte aan Salomon Kalou. Maar daar is Manuel Neuer helemaal uit de goal gekomen om te zeggen... ik doe ook mee, ik lever mijn bijdrage. En dat doet hij, speelt hem in de voeten van Contento. Uh, en uh, Schweinsteiger. Schweinsteiger naar Contento. Contento loopt, uh, trekt naar binnen en uh, zoekt de vrije man. Maar die staat eigenlijk achter hem. En uh, wordt ook uh, gevonden met uh, Muller. Muller draait en kapt. En heeft de bal op de rand van het strafschopgebied. Maar ik vind dat Muller niet uh, de gelukkigste acties heeft in deze wedstrijd. Verre van, ook nu weer. Het uh, leek erop dat hij zich uh, mooi vrij speelt. En dan komt de beslissende paas komt weer net niet aan. En uh, kan Czech de bal oppikken. Maar zijn uittrap uh, komt op het hoofd van Laam terecht. Die bereikt Robben weer net niet. Gaat de bal over de zijlijn. En mag Chelsea gaan gooien. Maar het beeld de eerste paar minuten, de eerste vijf minuten van de tweede helft. is eigenlijk uh, uh, recht evenredig aan de eerste helft. Want Bayern is sterker, meer in balbezit. En ook gevaarlijker. Chelsea wacht en wacht en wacht op dat ene kantje. Het leven bestaat uit het maken van keuzes. En uh, Bayern maakt in de buurt van het gras op het gebied van Chelsea niet altijd de beste keuzes. Zo, een schot van Drogba. Uh, in één keer als hij de bal verovert op Timo Sjoek. Overtreding ook al vooraf gegaan. Dat zegt Timo Sjoek nog even tegen de scheidsrechter. Die vervolgens weer tegen Timo Sjoek zegt: Je moet je mond houden. Want er is er maar één de baas. En dat bij een ik. Dat zijn altijd populaire klanken. bal uiteindelijk overigens naast de goal van Nooyer. En Timo Sjoek heeft die bal van Nooyer alweer gekregen. De keeper van Bayern roeit hem dan naar voren. Richting Muller. Die dus net ook weer op zijn donder kreeg van Ribery Toen hij die, die bal verspeelde. Nu voelt hij aan zijn achterhoofd. Omdat hij in een kopduel met Louise geraakt is. Het is iedereen Verder We zijn inmiddels al helemaal aan de andere kant. De rechterkant van Chelsea waar Bosingwa de aanvallende intenties heeft. Eén man voorbij is, dat is Schweinsteiger. Die raakt hem nog aan de bal. Wel over de zijlijn en dan mag de Portugees gaan gooien. Kijk, weer vrijloopt. Nou, vrijloopt uh, Mikel. En Michael ontvangt de bal ook. Speelt hem dan helemaal terug naar Luis. Die in de middenlijn uh, middencirkel staat. Bij de middenlijn. Uh, eigenlijk de enige speler op de Chelsea held. En denkt van nou als ik toch uh, nog één man achter me heb. Dat is Peter Cech. Dan speel ik hem daar maar naartoe. En uh, zo is dan ook het geval. Is het uh, Cahill die de bal heeft uh, aangenomen. Weer teruggeeft aan de Czech, Peter Cech. Die we uh, al heel wat jaartjes nu met die uh, hoofdkap opzien. Ter bescherming van het hoofd na een zware blessure die hij ooit uh, opliep. En uh, ook uh, de keeper van Sparta bijvoorbeeld speelt uh, met zo'n uh, ding. Pellets. Nu is het uh, balbezit voor Calou. Speelt de bal goed uh, naar het centrum. Naar Lampert. Lampert. Naar Louis En uh, uh, de Drogba kan geen medespeler vinden. Overname Bayern München. Met de ribberie stuurt uh, Müller weg. Maar die bal is uh, onvoldoende. Wordt uh, door Kehil het gat dichtgelopen. Centrale verdediger die toch ook zijn ogen zal uitkijken kwam van Bolton in de winterstop als extra verdediger. Raakt nog een plezier tegen Barcelona. Zag deze wedstrijd bijna aan zich voorbij gaan. Maar is op tijd fit. Levert nu wel de bal in bij Filleblaam. Blaam richting het, op het gebied van Chelsea. Maar het is daar zo vol. Gomez is er nog. Gomez gaat naar de grond. Maar Gomez is denk ik niet echt aangeraakt door Cahill. Dus slechts een doeltrap voor Chelsea. Mooi verhaal trouwens die Cahill daarvan zegt. men Het groeien van gras is opwindender dan deze centrale verdediger. Het is een, een beetje een saaie Piet. Maar hij doet zijn werk. Maar zal verder niet voorop gaan in in de Polonaise. Nou ja, als een saaie Piet zover komt als hij. Dan wil ik ook best een saaie Piet zijn. Hij trekt nu weer naar voren. Want de keeper Petter Tsjech, gaat een lange bal loslaten richting de held van Bayern. En daar staat Drogba te wachten. Probeert de bal aan te nemen. Lukt net niet omdat de bal van zijn knie afspringt. En dan kan er meteen weer overgenomen worden uh, door uh, Contento. Contento levert ze om in en dan is het uitkijken geblazen. Want nu is er wel een mogelijkheid met Lampert. Die speelt de bal binnendoor, maar het is buitenspel, wordt niet gegeven. Drogba probeert te schieten, schiet tegen een tegenstander op. En dan kan uh, uh, Ribéry de bal spelen, doet dat uh, goed naar Müller. Müller gaat lopen met de bal. Müller trekt naar binnen. Müller heeft nog altijd balbezit. Robben en Gomez voor het doel. Müller, Müller naar Robben. Robben schiet en Robben schiet niet raken. En dan is het buitenspel. Er wordt gegeven. Gescoord, maar het is buitenspel en dat is goed gezien. Want de bal komt via Ashley Cole. Het mislukte schot van Robben komt tegen Cole aan. En dan voor de voeten van Frank Ribéry. Maar die stond bij het schot van Robben. Al net buitenspel. Nou, het is echt een haartje. Maar het is buitenspel. De vlag gaat meteen omhoog. En dus gaat het doelpunt en het feestje voor Bayern dus niet door. Dat is jammer voor Ribéry, dat is jammer voor Bayern. Ribéry die juist wil vlammen, omdat ik al eerder zei, hij was geschorst in 2010. Die finale in Madrid, omdat hij toen rood kreeg tegen zijn landgenoten van Lyon. En die finale dus aan zich voorbij moet laten gaan. Bayern is nog altijd de sterkere ploeg. Müller tussen de linies inbewogen in de as van het veld. Müller kapt en kijkt even en geeft dan een hele slechte paas. Want de bedoeling is vanuit de as aan de rechterkant Robben te bereiken. Maar dat is allemaal zo voorspelbaar dat Chelsea daar makkelijk tussen kan zitten. Overigens zit Chelsea bijna overal tussen. Dat kan ook niet anders. Als je de bus parkeert in je eigen strafstroomgebied... dan raakt eigenlijk ba ba ba Bayern altijd wel een been van de tegenstander. Op het moment dat het in het strafstroomgebied van Chelsea verschijnt... Wanneer men eruit komt, ja, dat is even de vraag. Misschien bij een goal van Bayern. Maar die goal laat er erg lang op zich wachten. Ingooi voor uh, Ashley Cole. Gaat richting Lampard. Cole. En uiteindelijk gevonden. De man die ik uh, dus net zo saai noemde. En nu heel saai naar voren speelt. Naar Mikel. Dat was Kahil. Piet Kahil heeft uh, de bal gepaast En uh, balbezit voor Mata. Ja, het is natuurlijk. Uh, Barcelona weet er alles van. Een heel verdedigend uh, Chelsea. En dan een heel geniepig een doelpuntje maken. Dat uh, zit een beetje in het uh, team. Opgesloten de afgelopen maanden in het team van Roberto Di Matteo. De Italiaan die ook als speler voor Chelsea uh, zeer succesvol was. En nu uh, is die... Uh... Doeltrap niet goed genomen. Die is niet buiten het strafschopgebied geweest. Maar mag ook niet verder gaan. Ik wilde zeggen, we hebben geen Piet Rutte als scheidsrechter. Maar toch, het scheelde een centimeter of twintig. Ja, de regels. Zijn regels. Contento had de bal buiten het strafschopgebied aan moeten nemen. De doeltrap van Noyer, En dus doet hij het nu maar naar de rechterkant. Waar Timotshoek een lange bal geeft richting Gomez. Dan uh, wordt uh, ja, de speler van Bayern geklopt door uh, Luis in de lucht. maar voelt hij aan zijn achterhoofd? Het is overigens uh, Müller die uh, daar de lucht in ging ja dat is al de tweede keer dat dat gebeurt uh, drie keer is scheepsrecht dan blijft Muller misschien wat langer liggen nu even niet uh, komt wel een vrije trap aan voor uh, Bayern München maar dat lijkt me wat te ver om dat in één keer te doen Robben staat achter die bal iets rechts de hoogte dus uh, ja als je, als je kijkt uh, de rechterpunt van het trassopgebied maar dan wel daar een meter of twintig vandaan linkerpunt overigens vanuit Chelsea snapt u het nog waar de bal ligt gewoon aan de rechterkant van het veld daar gaat uh, Robben zo meteen uh, trappen mensen ja Müller staat te wijzen wil die bal wel bij die penalty stip hebben en daar staat ook Gomez maar het gaat gewoon breed naar Zwijsen Schwijnsteiger verder door naar Kroos. Kroos nu op de rand van het Safsgebrief. Schiet. Maar dat is een schot. Uh, uh, dat mogen wij kansloos noemen. Want de bal gaat uh, ruim naast het doel van Petter Czech. En eindelijk, of eindelijk, uh, uiteindelijk heeft uh, ook. Joep Heink wat spelers uit de de goud gehaald en laat ze warm lopen. Ik kijk of bijvoorbeeld Pranic daarbij is, maar die zie ik er niet bij. Wel, Daniel van buiten zie ik warm lopen. En volgens mij zie ik ook Rafinha daarbij staan. Nou, alle spelers moeten even de benen strekken. Dus nu komen ook uh, Petersen... Niels Petersen en Ivika Olitsch naar buiten, die mogen ook even warm lopen. Maar voor ons nog ziet het er niet uit dat een van de beide teams gaat wisselen. Bij 0-0 stand, ook na 56 en een half minuut spelen. Halverwege de helft van het Bayern en in inborp voor datzelfde Bayern. Wordt even onderbroken, maar ook gevangen door Schweinsteiger. Schweinsteiger kiest voor Neuer. Dat ging tegen Dortmund niet altijd goed. Toen speelde Neuer zeker geen geweldige wedstrijd. De keeper van Bayern kent verder wel een uh, geweldig seizoen waarin hij zich dus met name uh, toch onderscheidde als uh, penalty-killer. Halve finale tegen uh, Borussia Mönchengladbach en uh, zeker de halve finale van de Champions League tegen Madrid. Uh, foutje nu van Timo Schoek, ingeleverd bij uh, Chelsea. Dan gaat de Mata over het uitstoken been van uh, Tony Kroos. Dan komt er een vrije trap aan voor Chelsea, precies in uh, de middencirkel. Klusje voor uh, Mikel, um, de John Obi Mikel. Speelt wel bal naar uh, Lampard. Nu uh, staat uh, Bayern overigens in de verdedigende stellingen. Mikkel weer en uh, terug naar uh, Louis. En dan komt Bayern er wat uit. Gaat eindelijk jagen op die verdediger van Chelsea. Ja, dat is een mooie aanval. Want uh, het uh, balletje van Bertrand was goed. De bal komt voor het doel. Maar een flinke duw in de rug door Keil. Maar de bal, ja, dit is toch gezien door de scheids dat ik wilde, bal komt, uh, wilde zeggen dat de bal toch terecht kwam. ...bij Calou, maar Kehill gaf een uh, forse duw in de rug van zijn tegenstander gezien... ...door de scheidsrechter, die overigens uitstekend fluit tot nu toe, de Portugees. En het uh, balbezit is weer voor Bayern München, kijken wat Kroos uh, ermee kan uh, doen. Zoekt in de diepte naar de linkerkant, naar Ribéry, wordt niet gevonden... ...want Bosingua zit er goed tussen, speelt de bal naar Mikkel. Mikkel balbreed naar Ashley Cole... ...en ook bij uh, Chelsea uh, wordt de ba bank weer uh, in beweging gezet... Wat spelers die moeten warm lopen. En uh, zo blijft het eigenlijk het spelletje zoals het al uh, 58 minuten is. Het is uh, uh, ja, iets interessants.